...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In Amsterdam-Zuid zijn aan het begin van de avond... ...twee doden en twee gewonden gevallen bij een schietpartij. Een schietpartij speelde zich af in een bovenwoning in de Hollendrechtstraat. De twee gewonden verkeren in kritieke toestand... Over de identiteit van de vier slachtoffers en de toedracht van de schietpartij in Amsterdam is nog niets bekendgemaakt. Elders in Amsterdam zijn de eerste gebiedsverboden opgelegd aan twee taxichauffeurs. Ze hebben zich in de nacht van vrijdag op zaterdag misdragen op de taxistentplaats op het Leidseplein. Ze mochten de rest van het weekend niet meer in de buurt van het plein komen. Sinds donderdag kan de politie een gebiedsverbod opleggen aan mensen die zich op uitgaanspleinen in Amsterdam misdragen. De afgelopen nacht zijn in het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid rond de 100 auto's beschadigd. Op 20 tot 25 auto's werd ook een hakenkruis en het woord jood gekrast. De politie zoekt getuigen van het vandalisme en verspreidt een brief onder de bewoners van Oud-Zuid. Vanwege het antisemitische karakter neemt de politie de zaak hoog op. Een man uit Everdingen is overleden aan de gevolgen van een val in een giertank. Hij raakte donderdag bedwelmd en viel voorover in de tank. Twee andere mannen probeerden hem eruit te halen, maar raakten ook bewusteloos. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. Een van hen is een broer van de overleden man. In Honduras is het uitgaansverbod in de avond ingetrokken. Volgens de nieuwe tijdelijke regering is de rust in het land teruggekeerd. Twee weken geleden werd president Zelaya afgezet. Daarna waren er elke dag demonstraties tegen de nieuwe machthebbers. Andere Latijns-Amerikaanse landen en de VS eisen dat Zelaya als president van Honduras kan terugkomen. Ongeveer 130.000 mensen hebben dit weekend de marinedagen in Den Helder bezocht. Door het regenachtig geweer waren er dit jaar 150.000 minder bezoekers dan vorig jaar. De bezoekers zagen onder meer demonstraties van helikopters en snelle schepen. Het weer, vannacht opklaringen, bij zee een bui. Morgen eerst enkele wolken, maar geleidelijk meer zon. In het noordoosten kan een bui vallen. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden. Dit was het. Je weet niet wat je hoort, I'm I'm We could be the last two on earth to start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 We gaan voor Freude aan. We grillen die Mamas kochen en we saufen stamt. En feiern een Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Orangenbaumblätter Baum, Blätter liegen op den Weg. Ich hab Am See, Orangenomplätzer liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen. Hier bin ich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 ZFM Says, Beard's lip prints are put down to experience. It was a lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried. Find this United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs and many times I thought to leave, but I bite my lip and turn around 'cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart. Het ritme van Zandvoogd op 106,9 FM. <-F3>